Het vuur brandt op drie plekken. Ongeveer 2200 mensen zijn in veiligheid gebracht. En ook op het eiland La Gomera woeden bosbranden. Brandweer bestrijdt het vuur daar met man en macht, maar de branden laaien telkens op. Lokale autoriteiten hebben besloten dat 2500 mensen worden geëvacueerd. Er is op het eiland al 3000 hectare bos afgebrand. Waaronder een deel van een nationaal park dat op de werelderfgoedlijst staat. Na de droogste winter in 70 jaar is Spanje deze zomer getroffen... door een hittegolf, zowel op de Canarische eilanden als op het vasteland. In de noordelijke regio Galicië zijn verschillende dorpen... vanwege bosbranden ontruimd. Voetbal dan. In de eredivisie is PSV het nieuwe seizoen met verlies begonnen. RKC Waalwijk won in eigen huis met 3-2 van de Eindhovenaren. Heracles VVV eindigde in 1-1. En nieuwkomer Pex Wolle speelde gelijk tegen Rode JC. In Kerkrade werd het 1-1. Het weer nog vannacht helder, overdag opnieuw zonnig met maxima van 26 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Het geluk. Het is uh, bijna drie minuten over vier en je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. En we hebben het deze nacht, het eerste uur, over jouw eerste baantje. Wat je had dus uh, krantenwijk, vakkenvullen, dat soort dingen. Laat het me weten. Misschien had je wel een heel bijzonder eerste baantje. Je werkte bij, uh, bij, uh, weet ik veel, bij je vader in de bakkerij of zo. Ik hoor het graag. 0801121. Het eerste baantje van Sarayda was... Mijn allereerste baantje. Ik was toen 15. Ja. En ik werkte bij de... En je mag het niet zeggen, maar boeien. Ik werkte bij een supermarkt bij de Aldi. En wat daar bijzonder aan was, was bij de Aldi werd er destijds niet gescand. Oh ja. Dus, uh, moest je al die codes uit je hoofd leren. Ja, mm. Artikelen werden niet gescand. Elke art uh, elk artikel had een code. En je moest eerst twee maanden in dienst om al die codes, <laughs> codes te leren oh. in de winkel. Ja. En uh, dan kon je pas aan het werk. Wat een werk. Ja, Verschrikkelijk. Ja. ja, maar wat het dus was, tussen de kassières je kon daar dus echt een soort. Er was zo'n onderling. was zo'n soort ding van wie is het snelst met de codes? Oh. Want je hoefde niet te wachten tot uh, uh, het artikel um, langs jouw scanner komt. Je kon als je een beetje slim was, keek je zo die band op en dan tikte je 113, 116 suiker, 118 bruin suiker, 119. Dus je kon 1, 1, eigenlijk al voordat alles voorbij was, kon jij ja, al klaar zijn. Ja, uh... en, de, en de echte stoeren. Hmm. Die hadden natuurlijk zo'n hele band in één keer zo rat-rat gescand. En terwijl uh, de, de klant bij wijze van spreken nog het laatste pak melk op die band zet, heb jij al alles in die computer staan. Nou, en dat ik was heel cool. Nou, dat was maar bij de Aldi hadden ze niet zoveel producten, gelukkig toch? Ja, dat is, waar, ja. dat is ja, waar. Dat een heel case, klein hè? assortiment. Ja. Nou, ja. ja, maar wel genoeg om <laughs> twee maanden te buffelen hoor. Nou, weet je dat ik wel echt. Dat vind ik, eigenlijk vind ik dat niet goed. Want dan je, het is zo frustrerend in de supermarkt dat als je spullen op de band legt, dat er dan zo'n kassafrouw is of man die dan echt zo. die alles er doorheen jaagt. Waardoor dus al je spullen opstapelen aan het einde van de band. Ken je dat? Of, of hebben jullie dat nooit? Nee, we hebben altijd van die langzamer waarschijnlijk. Ja, ik heb wel echt hele snel. Ik had een naar ja. één speciale supermarkt en die zijn echt super snel. En dan, en, en dan moet je echt gewoon je, je fles wijn en uh, pakken appelsap vooraan neerleggen, want als je eerst straks chips doet, dan worden die helemaal ges gesquashed gesplash. aan het einde. Dus je moet... Het gaat zo snel... En dat gaat het te snel. Dan hou je het niet vol. Uh, <laughs> dit, dit is wel wat we noemen first world problems. Ja? Ja, ja. <laughs> dit zijn echt problemen uit de eerste wereld. Ja, nee, maar het dat... telt wel hoor. Ja telt. zeker. Ja, maar telt. ik pak altijd wel En uh, dan raak ik wel een beetje gefrustreerd door. En ook mensen die dan achter mij staan. Die dan niets voor hebben. Dan, dan, hopen, dan zeg ik altijd. Ga jullie maar voor. En dat is dan niet uit beleefdheid. Maar gewoon meer van. Oh, dan heb ik in ieder geval de ruimte achter mij vrij. Je hebt een soort kassaangst. Weet je wel. Nou ja. Daarom ga ik, ja. ik ga altijd naar dezelfde kassa toe ook altijd naar dezelfde vrouwen die, maar het is wel heel leuk. Ik vind het heel leuk altijd in de supermarkt. Oké. Okay. Maar, maar je vindt het niet cool dat je dus gewoon een soort heel actief een goede cashier kon zijn. Dus, want wij waren dus ook allemaal niet, wij, back in the day, yeah. wij waren dus ook niet van die types die daar een soort ongeïnteresseerd een nee. pak chips langs de scan, wij waren echt zo, yes. Yes. Oh, Lekker chips, Oh <laughs> deze is lekker! 2, 5, 3, yeah. bam! Ja. Wij, de, wa wij waren, wij waren... Hup, colaatje erbij, goed idee <laughs> meneer! Yeah. Ja. 1, 7, 6, ja. Ja, dat is ja. Ja, dat ja? Weet je wat je nog weet... Nee, nee, oh. niet nee, die twee laatste waren gefaked. Maar, maar dat weet je nog de... een paar? Ja, suiker. Oké, oké, oké. Wasmiddel. Nee, dat weet ik niet meer zo. Ik, het, ik het is 15 jaar later. Ja. Ik weet wel nog suiker, 116. 116, ja. En um, margarine, 321. Dus als ik naar nou de Aldi toe ga en vraag van hey, heb, mag ik misschien een kopje 116 van jullie lenen? <lacht> <lacht> dan, dan weet dan ze Dan kan dat. dat misschien. Maar ik weet niet of zij inmiddels een kleine update hebben gehad. Het is 15 jaar later. Oh ah, ja, dat is, waar, ja dat is Dus waar. misschien zijn ze niet Zelfs meer... bij uh, de Aldi. Ja. En wat is jouw eerste baantje? Ik was uh, uh, ook, ook een beetje kassière in een uh, campingwinkeltje oh, en, en, ik, en ik was dertien. Leuk lijkt me en ik, dat. We, Ja, het was heel leuk, maar ik werd wel een beetje uitgebuit. Uh, ik had eens via mijn vader had ik dat baantje en ik moest er zeven dagen in de week zijn. van s morgen zeven tot s avonds zeven. Oh. En ik kreeg aan het eind van de week... 13, hè? Maar heel lang geleden 25 gulden. Oh, oh, oh. zielig, hè? Ja. Maar dat ik heb er wel mijn allereerste hele mooie vriendje leren kennen. Dus dat, dat was, was wel dan die heel film. erg leuk. Ja, die kwam binnen in mijn winkeltje dat ik dacht... Oh, en ik was toen heel verlegen. Wauw. En ja, hij doe werd ik het voor, voor de cachère af. Oh. Ja, leuk. Wat, wat fijn dat je het op die manier nog wel verzilverd hebt. Want ja. de, de, de arbeidsomstandigheden, die zijn, die, dat gebeurt alleen nog maar in China en Rusland. Ja, volgens mij wel. Ik... Ja. Dit waren echt een soort sweatshop-achtig uh, <laughs> idee. Hier. Nou, ik moest Love op... in de sweatshop. Ja, ik moest ook toen, dat was maar niet meer eerste. Ik was denk ik tweede, tweede of derde baantje. Werkte ik werkte ook in een in fabriek. En dan moest ik gewoon met, uh, met, uh, met, met metalen platen en zo uh, stampen. En dan uh, met, met zo'n stempel eruit zitten. Zo. Maar dan werkte hij echt van zes tot acht, uh, zes ochtends achter samen. Ja, maar dan wilde je dan nou zelf, want dan kon je lekker voor geld verdienen. Ja. Of s'nachts. Sna heb, heb je ooit de angst gehad, dat, want ik heb nooit gedurfd om in een fabriek te gaan werken. Omdat het me zo, uh, het me zo zwaar en misschien ook een beetje deprimerend leek. Nou, het is niet, het is, het is wel, uh, ik, ik, ik, ik, deed het, ik was gestopt met mijn studie. En, uh, dus toen heb ik een langere periode daarna gewerkt. Oh. Maar ik vond het wel, uh, uh, toen werkte ik al wel een tijdje. En, um, uh, ik vond het op zich wel. Ik vond het wel wat hebben. Het was wel. Uh, je, je, je, creëert, je hebt een soort groepje mensen die dan allemaal daar werken. En je kent elkaar op een gegeven moment heel goed. Ook, want iedereen zong ook in, de, in die fabriek en zo. Dat was best wel veel lawaai. En de, de radio hoorde je dan niet. Maar, de, maar je hoorde mensen wel zingen en fluiten en zo. En op een gegeven moment had je dan ook een week lang deed je hetzelfde. Had je je eigen, soort eigen bedrijfje binnen die fabriek. Dus het zat je alleen maar. Uh, van die, van die um, uh, metalen bakken te maken. En te vrezen en zo. Waar dan uh, wieldoppen in kwamen te zitten en zo. Nou, en die zat je onder de olie. Had je, kwam je, je droop letterlijk van de olie. En dan, maar andere mensen hadden dat nog ook. Dus het was, was wel een soort eigen wereldje of zo. Ja, ja was een wel soort leuk. Uh, kameraadschap. Ja, want soms kwamen dan als mensen langs. Die gingen dan, uh, weet ik veel, consultants of zo. Die kwamen dan langslopen in hun pak in die fabriek. En die werden ook echt verketterd gewoon. Die, die, die hoorden daar zo niet bij. En uh, uh, ja, dat, was wel, dat kwam ja. echt niet. Het was wel leuk, ik vond het wel grappig of zo. Maar uiteindelijk toch voor radio gekozen. Ja, ik dacht uiteindelijk is de, was dat, lag daar toch mijn toekomst niet uh, hm. aan, de, aan de band. Aan de band. Ja, ja. Hm. goed. Dat is de vraag. Um, je eerste baantje. We hebben heel veel bellen, dus ik uh, laat jullie los jongens. Oké, okay, ga. Jammer. heb, het leuk, heb ga. het leuk. Het is trouwens de honderdste aflevering van 4-7. Mochten jullie dat willen weten. Vorige week was het de honderdste aflevering van Lust. Gefeliciteerd <laughs> dat nog meestal. Gefeliciteerd. Uh, uh, dank je. Dank we gaan er ook wel wat mee doen, maar niet zo heel verschrikkelijk veel. Maar ik vind het wel leuk. Jasper, goedemorgen. Jeffrey uit Amsterdam. Hé, hey, oh je bent Jeffrey. Oh ja, sorry. Jeffrey. ik heb plei... Nee, je nee, bent Jasper toch? Nee, ben je toch Jeffrey? Nee. Ja, dan ben een Jee. Ja. Allereerst feliciteer met de honderdste uitzending. Ja. Hé, hey, Jeffrey, wat was jouw eerste baantje? Mijn eerste baantje was als schoonmaakster, toen was ik 14, toen ging ik solliciteren. Toen zei hij, toen van het schoonmaakster, je ziet nogal erg jong uit, ik pijf aan of je ervaring hebt op het schoonmaakgebied. Ik zei, maar je kunt dan in de achtergrond als je mij die baan geeft. Ja, ik heb die baan gekregen. Maar ik ga zeggen, aardige collega's. Ik heb over twee à drie maanden niks gedaan. Want ik was nog een opleiding. Dus iedere keer als hij. Ik was altijd, altijd aan kofferding of brood zat eten in de kantine. En als die baas kwam vragen bij mijn collega's om te gaan met de nieuwe links. zei: Ja, hij zie ja, hier niet aan het werk. Wat hm. die cellen gaan doen, ja, geen zin. hij is gebak gaan halen. op bleekwater, al die verhalen. Ja. Yeah. Ik heb ongeveer anderhalf jaar gewerkt, ik heb nog een getuisschrift gekregen, maar ik denk dat je had moeten weten dat ik drie maanden helemaal niks hebt gedaan. <laughs> wat heb gedaan. Wat heb je gekregen aan het einde zei je? Een getuisschrift. Een getuigschrift? ah oké. Okay. Dat, dat, dat, dat ik mijn wijs goed heb gedaan, maar, maar ik ik denk even dat, dat las. dat je moest weten dat ik drie maanden niks heb gedaan. <laughs> ja, nu durf je het wel te vertellen natuurlijk dat je niks hebt gedaan. Maar goed, ze kennen mij toch niet, zoveel jaar geleden. Dus. Hm. En, en vond je het wel leuk daar werken, hè? ondanks dat je er niet zo heel verschrikkelijk veel denkt, maar vond je, de, vond je de locatie wel leuk om daar te werken? Ja, de, de locatie was, ik was in Amsterdam-Oost. Oké. Okay. En daarna heb ik gewerkt bij V&D-magazijn. Ik heb ook in Nederland gewerkt. Ja. Ook bij de NDSM in Amsterdam-Noord. Ik heb ook gewerkt. Ja. En bij, bij de NDSM hebben we geleerd om bier te drinken, want al die oude wonen gingen dokken in het dok. En gingen ze altijd een oude voorraad bier en koffie afgeven aan ons. Oh? En het was nogal warme zomers in de zomer van 1970. Ja. En je begon om half zeven zon, dus half zeven kwamen meteen een koud pilsje drinken na aan het werk. Ja. Dan is de middag ook een pilsje, en dan bij het eind van de dag ook een piltje. Echt waar? Pilsje. Aan het einde van de ochtend al een pilsje. Ja, ze hebben aan het einde van de. Midden, in, vroeger in de ochtend om half zeven een pilsje. Dus het was lekker koud. ja Dan is de middag met lunch en dan de middag na het uh, eten. Oh nog even een biertje. Tch. Ik heb al die bieren leren drinken bij de NDSM. Nou, dat, dat kan me voorstellen. En, en, uh, en uh, maar dat het was. was neem ik aan je leukste baantje, vermoed ik zo. Ja, ik ik, ik kon nog als collega's tegen van de NDSM, dan vertellen altijd spraak. Gaan ze al die verhalen vertellen over, over wat er allemaal gebeurt daar op de NDSM. Huh, goh. Ik, want ik ben te laat, zat ik eerst bij het magazijn bij de NDSM, maar later bij het kantoor, bij de testafdeling, moest een rapporten tikken in ja. andere talen. En die man heette Meidema. Dus op die afdeling waren alleen maar meiden. Ik was de enige man. Ja. Dus ik kreeg een beetje maximaal woonstel van al die vrouwen als enige man. Goh, dus jij was uh, eigenlijk de hele zomer van 1970, was je uh, kacheltjes dan nakel, stond je uh, op de werf te werken? Ja, ik moest mensen rondleiden enzovoort. En later kwam ik bij de intra in uh, afdeling terecht. Hm. En meneer Meidema met zijn meisjes. <laughs> klinkt, als, uh, klinkt als een leuke, leuke werkgeschiedenis, Jeffrey. Dankjewel, hè? Oké, je bent in het programma. Eens kijken of you, uh, yeah. uh, we Jasper kunnen vinden. Jasper, <laughs> goedemorgen. Nou ja, Ja. <laughs> ik ben helemaal gedraaid en gemixt en alles. Uh. Ja, je zit aan alle kanten, zit je. Of nou, uh, ik heb alles meegemaakt. Ja? Ja, nou ja, niet één keer, maar wel twee keer of drie keer. Uh. Maar wat, dan, wat, heb je, wat heb je dan meegemaakt? Nou, uh, we hebben het over onze eerste baan. Ja, klopt, klopt. Nou, nou, let op. Ik ben dus 48 jaar nu, en wanneer dacht je dat ik mijn eerste baan had? Echt een betaalde baan. Nou? Nou, toen ik uh, 42 was. Ja. Toen heb ik op een uh, les lesgegeven <laughs> en toen kwam... Hallo, ben je er nog? Hallo? Ja, ben nog. Oh, sorry, we zitten een beetje te, klo te klootviolen met, uh, met, met, de, met de lijnen. We zitten even te kijken, maar Jeffrey? N hallo? Nee, ik zeg ja. Jeffrey. Oh, jij bent Aard. Ja. Aard, go goedemorgen. Blijf even ah. Nee, nee, nee, nee. Aard. Nog niks meer innen. Blijf even hangen. Niks zeggen. Ja, ik blijf hangen. Oké, okay, dankjewel. Hallo? Hè. Ja, Jeffrey? Nee, hallo? Ja, oh sorry Jasper. Potverdorie zeg he. ik. Ik heb mijn verhaal helemaal niet af kunnen maken. Nee, maar je ik zat ben... nog met die kassa aan met die codes. <laughs> ik weet het. We zitten een beetje te gek te kom doen. Ja, ik hoor af en toe iemand met een soundbite doorheen. Ja. Ja, we zitten soms een beetje raar. Ik ga je nu, ik ga je nu, uh, wacht zeg ik ook even tegen de technicus ik zet, ik zet alle bellen zet ik op rechts. Zet, of ja, zet iedereen zet links. op links. Ik wil even uh, 20 seconden of zoiets. Ja, ja. Kan het nog? Ja, nee, je mag wel veel langer, maar dan, uh, ik ga je heel even, ik kom zo bij je terug, blijf even hangen. Ik ga heel even de administratie ik doen. Ik blij, blijf aan mijn rubberen riem hangen Heel goed, ja, ja oké. Okay. Uh, even kijken, dan zet ik alles zo op links en dan zet ik, als het goed is, zit... Uh, Jeffrey, nee, oh, Jasper, op rechts, zo. Ja, Jef ja ik zit ah, op ik, ik ben niet rechts hoor. Nee, maar we hebben dan knopjes en zo en een... <lacht> oh, jeetje, Pietje, zeg hé, wat een gedoe. Ja. Uh, Jasper, ga verder met je verhaal. Nou, uh, ik wil het kort houden, want ik heb het gevoel dat jullie echt gewoon enorme chaos hebben Ja, daar. dat heb, heb ik zelf gecreëerd hoor, in deze honderdste. Ik dacht, ik dacht ik kan, het lukt me wel, euh, naar nou, honderd afleveringen, maar toch, helaas gaat het toch weer mis. Nou ja, even snel. Ik wil zeggen dat de dienstwerk en inkomen boven de 40 jaar geeft geen ondersteuning meer aan ouderen. Oh. Dus je krijgt geen vergoeding meer voor vrijwilligerswerk. Oh zo ja. Oké. Ja, nou ja, oké. Maar in principe moet je ook geen vergoeding krijgen, toch? Voor vrijwilligerswerk? Nou ja, bedoel, als jij, als, jij, als jij leuk op een kinderboerderij kan werken en je doet goed werk, dan vind ik wel dat je daar behoudt met uh, dingen. Ja, dat je daar, dat je daar wat, mag je eigenlijk wel wat voor krijgen in principe. Maar ik heb bij de FOMA gesolliciteerd in Albert Heijn, ik wilde ja. dolgraag die nummertjes onthouden en al die ja. dingen. Ja. Weet je, van oh bananen, dat zijn 2-2-1 en uh, weet je. Ja. Nou, ik hoorde die, die, die, die vorige vrouw en ik ben vandaag nog in de supermarkt geweest. Ja. Maar ik heb de pest als mensen met kleingeld gaan betalen eigenlijk. Oh, want dan duurt het allemaal veel te lang voor je. Nou, ik moet er niet aan denken. Als je cashier bent, je eerste baan, en dan komt zo iemand langs van, even kijken, 10 eurocent. Ja, daar word je gek en dan, van, joh. En, en dan kijken ze weer op dat deelscherm, hoeveel moeten ze nog doen? Oké, okay, 20 eurocent. Even kijken. Alsof het een, een feestdag is of zo. Ja, maar, de, maar je bent nooit aangenomen bij de supermarkt te begrijpen. Nee, u? Oh. Ik, ik heb bij Albert Heijn, Dirk van den Broek, bij FOMAR, allemaal gesolliciteerd als schappenvuller. En ik ben 48 jaar oud en ik word nergens meer aangenomen. Ja. Ik ben alleen maar goed voor vrijwilligerswerk. Nou, dus dat, dat is dat wel jammer. Het lijkt me wel vervelend als je toch wat wil doen, en, uh, maar dat het er uiteindelijk niet voor komt. Nee, nee, maar dat. Het doet wel pijn als je zegt je eerste baan. Dan denk ik van ja, mijn eerste baan. Uh, hm. hoe, hoe moet het nu? Uh, uh? En, en wat was dan je eerste baan? Wat, wat was dan de eerste. Een gedaalde loondienst bedoel je? Ja, ja. Ja, dat was op een. Weet je wat smok is? Ja, nee, eigenlijk niet zo goed. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ah, oké. Okay. <laughs> en in Amsterdam West. En wat deed je daar dan? Uh, lesgeven in ICT. Oh, oké. Okay. Dat lijkt me best nee. wel een moeilijke baan uh, voor als eerste job. Nee, nee ik dat makkelijk. Ik had alle al rappertjes van uh, Amsterdam West in mijn klas. Ah, die heb jij, uh, jij WordPerfect geleerd? Babbage, ken je het? <lacht> nee. Babbage is. Uh, is ja, ja, mind you, dat is de uitvinder van een, een of andere klassieke, antieke uh, rekenmachine. Oké. Okay. Maar, maar die kinderen wilden dat niet. Nee. Of die kinderen. Ik, ik, weet je, ik wil ze niet kinderen. Ik noem ze gewoon mensen. Ja. Die, die, die, die, die mensen wilden dat gewoon niet. Die wilden gewoon rappen. Die wilden leuk uh, MSN. Uh, ja, maar die wisten ook Facebook. wel. Dat, ja, die wist ook, ja, dan kom je aan met je babbits. Maar ondertussen konden zij natuurlijk gewoon op een Blackberry opzoeken hoe het allemaal zat. Toen hadden ze nog geen Blackberry, lieve schat. Oh, toen nog niet. Dat is ze nog net een iPod oh. in die tijd. Oh ja. Maar ik, ik heb ze wel verteld van, weet je wel wie die, wie die dikke man is eigenlijk op MSN? Weet je? Die dikke man op MSN? Ja, nou ja, weet je, al die, al die, al die kids tussen nu. Ik, ik, het is een lekker landelijke zender dit. Ja. Ik wil ouders waarschuwen... Alsjeblieft kijk gewoon mee op MSN, ja. of op Twitter, of op oh, Facebook. zo die dikke man. Ja, ja, van de, dat dat allemaal iemand zomaar iemand kan zijn natuurlijk. Precies, die ja. zegt van, hé hey, ja, ik ben uh, ik ben uh, congolio. <lacht> Goed. <lacht> con, con, congolio, beetje biefisch-achtige typetjes. Ja. Hey Jasper, dankjewel voor je verhaal. Nee, uh, uh, uh, maar mensen, let even op. En, uh, ja. de, we zijn aan het bezuinigen en er zitten nu helemaal mensen thuis. En met je eerste baan is hartstikke leuk. Ik vind het heerlijk om te horen die verhalen, die anekdotes. Maar uh, jongens, stem in godsnaam niet op de verkeerde partij. Nou, dat is mooi. Ja. Dankjewel, Jasper. Tot later weer, hè? Hey, spreek je later maar. Goed, man. Hem, man. Hoi, hoi. hoi. Nou, eens even kijken of het allemaal lukt. Uh, even een ander muziekje. op hoor er een beetje kriegel van. Uh, even kijken. Aad. Ja. Ja, ha, het is gelukt. Aad, goedemorgen. Goedemorgen Erik. Hoe is het? De Zullen. 4 van 24, Tekker. 4 van 20. Ja, hoor ja. dat ik jullie hoor. Nou, zeker Experiment. weten. Zeker weten. Ik zit even te kijken, want de heer heeft natuurlijk ook nog gespeeld. Dan ben ik ook een beetje ja, voor ja. Zo uh, optimistisch ben ik dan ook wel weer. Die hebben volgens mij gewonnen, toch? Of heb ik dat verkeerd gezien? Even kijken, ja, dat wil ik niet. Dat interesseert je niet. Ja, dat zie je wel als je wakker wat. Maar ik vind het zo leuk. Ik heb in de tweede week of eerst ik niet gebeld. En nu vind ik het hartstikke leuk dat ik Gabriel aan de lijn heb. Ja, waar was je dan uh, afgelopen? Was je op vakantie? Nee, nee, nee, nee. nee, nee maar ik moet, als het uh, onderwerp niet aanslaat, dan, dan wil ik niet reageren. Nee, ja, heel goed. Dat vind ik, dat vind ik wel goed. Want ik vind, je hebt ook wel mensen die echt op alles alleen maar bellen om te bellen. Ik vind, je moet wel echt bellen als je denkt: van oh, wat een leuk onderwerp. Daar ga ik even, wil ik wel iets over melden. Juist. Ja. Maar ik vind het altijd hartstikke leuk om jou aan de lijn te rappen. Ja, maar dat is wel... ja. Je bent voor mij de favorite host. Kijk, goed om te horen. Wat was jouw eerste baan, Aad? Uh, uh, uh, je, uh, je, hebt, je, hebt je hebt op zee gewerkt, weet ik, op de boot, maar dat was denk ik ja, niet ja, de eerste vermoed ja. ik zo, hè? Dat was niet, uh... Ja, een aantal jaren gevaren, ja. Ik ja. ben ook wel in de wereld geweest, uh -huh. van Azië. ja Ik ben ook wel geweest, maar een van mijn eerste banen, dat was uh, uh, een halve week. <laughs> En ik zat toen op de Lamboschool. Oké. Okay. En wat, je dan? wat deed op je de dan? je okay. uh, uh, uh, Op de Oude Vest. Oké. Ik nam mijn. hoe zeg je dat, Eh. en paard je op de Oude Vest. Op de Landbouwschool. En dan moest je dus verplicht, moest je dus uh, de, uh, de andere dagen, moest je in de praktijk bij een, een, een, een bedrijf of een bedrijf moest je in de praktijk gaan, gaan werken. Oké. Okay. En wat moest je dan doen in, die, in, in, die, uh, in de praktijk? Huh? Wat denk je? <laughs> ik heb geen idee. <laughs> <laughs> nou, nou leren wat uh, het die inhoudt. Oké. Okay. En in die tijd, ik had al tuinlawaals, scheikunde gehad. Ja. Yeah. En dan kreeg ik ook scheikunde. En op de landbouwschool kijk ik, ook gieteld uh, en plantkunde en uh, weet ik wel een meer uh, al de toestanden. Ja. Yeah. En Drie dagen in de week en dan moet je nog zaterdag werken. En een, een van die boeren, ja, die veetuithouwers, die vee ja. op bastonijn, daar heb ik nog steeds ontzettend leuke contacten mee. Okay. En ik word nog steeds als een vorst ontvangen daar zo. Maar je was, het, het, kennelijk het, was het niet iets wat je, echt, wat, je, uh, wat, je, uh, wat je zo goed lacht dat je dacht: hier ga ik weer verder. Nee, door omstandigheden is het de, de mist gegaan. Mm. Maar ik zou je een mannenpaard noemen, dat is Dirk Jouw, bij zijn vader. En die wordt nog steeds op kerk geoud, in Wassenij. En dan, dan moest ik, het moest niet, maar. Dan ben ik 80 koeien per, per, per avond. Ja, ja. Yeah, Sommige yeah. was te veel voor mij. Maar ik heb, nou, altijd gewerkt. En door mijn enthousiasme en mijn instelling, word ik nog steeds bij een van die zonen die ook Dirk Niel heet, of, of Kerkhout, die, die, die heet ook Dirk nou Ja. Wordt nog steeds een soort fors ontvangen. Jij bent daar nog en steeds wel geliefd. Eigenlijk... Pardon? Jij bent daar nog steeds wel geliefd. Als je daar komt, dan, uh, dan vinden ze dat altijd nog wel leuk chef. Uh, Zeker weten, een ja. doen. En, ik, en, en, en dan kijken ik een, uh, alles te drinken, zoals een of een biertje. Jo. Dat maakt niet uit. Nou, en, ik weet niet of je bekend bent in Den Haag of in Wotschernij. Ja, nee, niet Kerkhout. zo goed. Nee, nee, nee. Nou, dat legt vlak achter het hond Nou. En dat zijn wereldmensen van mij. Ja, ja. Vind je het jammer dat je daar niet in door bent gegaan in die, in die branche? Of denk je van, nou ja, het is toch helemaal gelopen en zo uh, en, uh, so be het? Nou, om de waarheid te vertellen, beste Luc. Mijn intentie was om via de landbouwschool naar de Heidelijk te gaan. Omdat uh, toen de tijd ontzettend, omdat ik uh, mijn hele leven interesse had in, in de natuur. Mm -hmm. Ik wilde haatwester worden of boswachter. Hm. en daar had je minimaal HBS van nodig. Ja. Maar je kon nog via de landbouwschool, kon je 3 de landbouwschool kon je naar de hele gaan. Oh ja. En die, die cursus, uh, ja. Dus je zag het als een soort doorgeefluik zeg maar, dat je daar je moest eerst die afronden en dan ja. kon je weer verder uh, gaan. En toen heb ik daarna nog een jaar uh, op de bosserchool gezeten in Apeldoorn. Ja. Vlak bij de Naald, waar die die die die die, die, die met met kanonkuitjes ja. nog. Ja. Vlak bij de Naald. Ja. En nou, daar heb ik een, een, een jaar op zo gezeten en ik had nog verkiezing met de meisje die naast woonde. Dat was de dochter, de enige dochter van Wegenaar voor die grote krant. Ja. <laughs> ja, ik ik, ik, ik, dat geloof me iedereen, iedereen mag alleen luisteren en die mag weer <laughs> corrigeren erover. Ik ben echt afkeurd van leugenaar. En toen ze het gegaan met me en ze met gavari. Oh, oké. Okay. Dat, ja. dat, verhaal wil ik nog wel later een keer en, horen. Bestje en, en, en, en, en, look. Ik wil nog even vertellen dat ik had, ik had maar negen en 10 op, op mijn rapport. En door een omstandigheden. toen ik daar op de Rostock-zaal, Rostock, straat bij het loo, ja, vlakbij ja. die school. ja. dan moest ik de hele in, in de kost blijven. Oh. En daar is het mis en dan moest ik naar een, een katholieke internaat. en dat heb ik geweigerd. en toen ben je en, gaan varen. En toen ben ik gevaren. En wat is het, hoe is het dan, uh, waarom is het dan misgegaan? Wat is er dan precies misgegaan? Nou, in, in, in het, in het korthuis. En dan moest ik naar een... Terwijl ik uh, totaal niet trans katholiek ben... Mm -hmm. Toen moest ik naar een trans katholiek huis. En dat werd geweigerd. Oké. Okay. Ik denk dat de, de, de moeder achterna er aangezegd met een mesje. en uh, ik wel, al, al die toestanden. En die zwartjurk is toch allemaal niet nee. En nou, toen kwam ik eindelijk van die ellende af... Ik had in die in periode ook, ook een, een toenvoog, ja, yeah. zoals het dan heet. Want yeah. er was geen gemakkelijk jongen, net zo niet, <laughs> zoals je misschien hoort. <laughs> yeah. En om in de om, om waar te vertellen, die familie van een meer, ja, de tijd toen niet vrouwd was, hebben nog steeds elk jaar contact mee, regelmatig per telefoon. En elk jaar mijn verjaardag, ze elkaar. Tien. <laughs> en zo'n in hoorie. En ze zijn geloof ik. Kijk de 80 of wat dan ook. Ja. En dat zijn wereldmensen. Ja. En, uh, en dan ben ik het niet wel weer, Luc. En, en was je daarna was je dan blij uh, dat je ging varen? Dat je dacht van, ah fijn, ben ik er even, even vanaf, ben ik gewoon even, even letterlijk Luc, even weg? Luc, je wil het niet weten. Ja, dat kan wel. Omdat ik zo'n pleurisleven had in mijn jeugd. Ja. Ja. Noodliefde gehad heb, enkel mijn slaag. En we waren te, en te eten. En toen was ik 16 jaar ging varen op de grote vaart. Ja. Mm -hmm. En toen heb ik het, om het dienst uit gedaan, 4-5 Mm -hmm. En dat was uiteindelijk verlost. En ik ontplooide toen. Ik was juist gelukkig toen. Ik zat de zee en ik was rustig van. Ja? En ik, ik wil niet eh, alles over de radio vertellen. Maar heel veel stress en ellende is er toen gelukkig ontschoten. Ja. ja. Door, die, door die vaart. Zo leren we je toch een beetje kennen weer, uh, Aad. Dank voor je voor je belletje. En ik hoop dat je later weer wilt. Dat heb ik ook, Luc. Heel goed. En dank ik wens je alle geluk je Dankjewel, jij ook. Aan, je bent voor mij ben een, vingel, weer een <laughs> Nou, jij voor mij ook hoor, dankjewel. Hè. Goed dat je belde. Dat lukt. Tot later, jongen. Goeie uitzending. Oei, oei, bye, oei. bye bye. We hebben het over uh, eerste baantjes. Maar goed, je gesprek kan zo alle kanten op gaan, maakt natuurlijk niet uit. Wat was jouw eerste baantje? Laat het maar weten via 0801-121-0801-121. Uh, in een uh, hotel, restaurant, caféetje. Ja. Als. Uh... Kelmaressen, hoe, hoe heet dat? Ja. Ja. Um, het was ijs en eigenlijk, En dan uh, gewoon ja, voor de horeca ijs en brood, Dus uh, allemaal kleine dingetjes binnen, Coursa en zo. En hey, uh, Supermarkt uh, werkte ik. Dat dus, uh, was echt vak voor de Dat is mijn krantenwijk. <laughs> weet je nog. We hebben het dus over eerste baantjes. Ik hoor het graag van je. Wat was jouw eerste baan? Goedemorgen, Kees. Dag Luke. Dag daar is... eindelijk Daar is Kees. Hé, hey, goedemorgen Kees. Vier uur nachts. <laughs> Het is toch verschrikkelijk man. Dat ik dan gewoon vier uur lang nog wakker heb te blijven om jou, jou te spreken. Ja, ik zag... Ik heb dus die gekke aad Sonneveld. Die heb ik eerst vannacht gewoon vijf uur aan de telefoon gehad. Echt waar, joh? willen jullie zitten babbelen? Ja. Ho. Ja, nou, wij, wij zijn gewoon radiostemmen. Ja. En Aat die heeft een hele mooie stem. Ja, uh, ja zeker. Ja, ze nee, een goede die... vent. Ja, ja. Nee, absoluut, absoluut. Maar zeker. het is ook een hele foute vent. Uh, en hij heeft ook heel veel meegemaakt in zijn leven. En, en dat gaat hij allemaal niet op de radio vertellen. Maar Aat is gewoon een unieke persoon, ja. Ja, dat nee, vind ik ook hoor. Vind ik ook. vind het leuk dat jullie allemaal bellen ook telkens weer. Uh, vooral bij de honderdste. Dat is natuurlijk de honderdste aflevering. Dat is een uh, klein, klein oh, momentje. Oh, oh, dat is vanavond? Ja, dat is vanavond, ja. ja. Nou, waarom, waarom heeft uh, Nathalie er niks over gezegd? Ja, de aflevering? Ze, ze, ze misschien schaamt ze zich ervoor. Ik weet het ook eigenlijk niet precies. Nee. <laughs> ik heb oh, geen idee hoor. Nee, hey, kees, la, wat was jouw eerste. La, wat was? La, la, la, Aad van de naad, ja. zei ik tegen hem, weet je wel. Ik zit dan ook een beetje uh, te schelden tegen hem soms. Jullie <laughs> hebben uh, een, een leuke jullie met elkaar. Nee, we hebben helemaal geen leuke verstandhouding. maar uh, vanavond ging het wel goed. Oh, toch? heel goed. Ja. Heel goed. <laughs> hey, Kees, wat, uh, wat was jouw eerste baantje? Ja, dat was, uh, ik zei net even Nathalie, uh, tegels uh, naar beneden schouwen. Dus van die plavuizen. Ja. Bij een sloper. Die had nog geen stoep toen uh, aan de dijk. En toen moest ik die tegels zo... Uh, tien tegels op elkaar uh, naar beneden schouwen van de trap af. Hoi, en dan kreeg ik wat, wat, dan een dubbeltje voor of zo. Wat zei de arbo weet daarvan, joh? Huh? Wat zei de arbo weet daarvan? Nee, die, die, die bemoeide zich daar niet mee. Nee. En, uh, en, en, en er was een heel lekker meisje daar... Uh, dus daar deed ik het allemaal voor. He. Ja. Die, uh... ja, jij dacht als ik, nou al Marianne... als ik nou al die plavuizen, naar beneden takel uh, met mijn oude kentekenplaat, zal maar Jan die zal mij wel heel aantrekkelijk vinden, ja. he, ja. en, en werkte dat ook of was het uh, verkeerd gegokt? Ja, nee, ja, nee, maar die, uh, die vond me. Uh... Nee, ja, nou, laat ik het maar niet overdrijven, maar uh, het was niet helemaal gelukt uh, volgens mij. Oké, nee. oké. Okay, okay. Maar vond je het een leuke baan, of, uh, of je... Uh... Nou, ik vond het een leuke baan, ja. ja. Lekker, lekker de, de, Elke tien plevuis naar beneden schouwen. Ik hoor wel een beetje echo, dat vond ik wel jammer Ja, mooi, ja. Zit, zit er zitten aan te prutsen al, uh, de hele nacht in. Al. Ja, er zitten een beetje te kloten. Ja. ja. ja. En, en, maar, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel echt een onnoemelijk zware baan is. Nee, maar hey, later ging ik ook nog uh, planken, uh, de spijkers eruit uh, halen en zo, weet je wel. Dat ze bij diezelfde vader en uh, die sloper. Mm -hmm. maar, ik wilde Marjan natuurlijk uh, op een gegeven moment voor me winnen, maar uh, Marjan die, uh, uh, die kreeg op een gegeven moment met een hele beroemde fiets. Oh? En, uh, Echt waar? Ja. Uh -huh. ja. En En uh, wie is hem dood gegaan. Oh, wat vervelend. Weet je, en weet je nou nog wie dat is? Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Nee, dat oh, weet dat ik niet. Dat is wel jammer hoor. Dat weet ik niet. Huh. Nee, maar ik, ik, ik zou het nou eens ook niet even weten, want het, het is toch gewoon 4 uur s'nachts. Ja. Waarom, <laughs> waarom, waarom, waarom, waarom heb je een radioprogramma op, op deze tijd? Wie begint ik, ik, die nou? Ik kan he? er kan ja, ja. een klein beetje, beetje kwaad over worden, weet je wel. Ja, dat kan me voorstellen, ja. <laughs> <laughs> ik zat ook, ik werd wakker ik keek op mijn Twitter ik dacht van nou Kees, je houdt lang vol. Ja, nou, maar ja, ik zit daar gewoon echt te wachten. En denk, ja, ik ben nou weer een maand eruit beeld geweest. ik ja. Je moet toch wel uh, even reageren. Ja, nee, maar anders, ik bedoel, ik heb, je bent de enige die een jingle heeft. Je moet die jingle wel blijven waarmaken, dat is waar. Dat is dus het is toch een kleine verantwoordelijkheid ja, nou, uh, die het. Ja, maar <laughs> dan moet dat ook een beetje leuk zijn. Maar ja. Nou, klinkt u nou klink weer een soort vrees. Ja. Maar dat is nu ook niet altijd zo geweest. Ik nee, vind okay. ook soms heel slaperig. Ja, en dat kan ook niet. Nee, dat kan ook niet. Je moet wel, uh, moet wel een beetje wakker blijven. Ja. ja. Klinkt als een zware eerste baan wat je had, Kees. Dankjewel weer voor het bellen. Ik vond het leuk dat je, er, dat je erbij was deze nacht. Dag leuk. <laughs> dat later heen Wat was jouw eerste baan? Dat wil ik graag van je weten. 08011210801121 0801121 is het telefoonnummer. En we hebben het dan over krantenwijk. En dat is niemand die een krantenwijk heeft gehad. Dat is toch ook vreemd, hè? Ik dacht van, er komen alleen maar krantenwijk aan. Maar nee hoor. Alleen maar uh, hele leuke banen eigenlijk. Leuk liedje zit. Alles gaat voorbij. Voor Alles gaat voor mij. Elke droom vervaagt als je oog open doet, je raakt het kwijt, al doe je nog zo je best. Je kunt niet op tegen de rest. Zij die het beter weten, je kunt het wel vergeten, je verliest het ook.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 Laten wij beseffen dat alles relatief is, maar alles raak je kwijt, dus vergeet niet te genieten. Lieten, lieten. Alles gaat voorbij.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 Doema, opnieuw gemaakt door uh, Doema, kraantje papi en de Postman. En is het nu tegenwoordig weer gewoon postman? Ik weet het niet. Zo, mijn stem ging eraf aan. Ja, hij is terug. We hebben het over eerste baantjes. Wat was jouw eerste baan? 0801121? Een krantenwijk. De Media Express. Eerst al die tijdschrift te en dan moest uh, ik ze om de, ronddelen. Uh, bij een Overtuin, als vakvullertje. Uh, bij de groenteboer of zo. Nee, verdiende echt helemaal niks. Het was echt een slecht baantje was dat. Ja, groentes of en verkopen. Toen ik begon was voor 2,85 per uur. Of 2,58 zelfs per uur, ja. Uh, telegraaf, financiële dagbouw, en AD. Ik heb daar vier jaar gewerkt, uiteindelijk. Ik had een hele grote werk, ja. ja. Nee, het was geen Ah, oh, Ik had ook mijn eerste baan, maar was ook een krantenwijk. Uh, bij de Fries en Veense Courant, zo heette dat blad. En... Uh, ik nam hem over van mijn broer. Die had de baan al eerder gehad. En uh, die op, ging op een gegeven moment had hij carrière gemaakt. Dus die, uh, ging, uh, volgens mij ging hij de Telegraaf uh, rondbrengen. Dus Toen mocht ik, zijn, uh, mocht, mocht ik zijn baantje overnemen. En dat was een wekelijkse krant. En die, uh, uh, nou, dat was gewoon echt zo'n zo dorpsplaatje was het. Volgens mij heet het nu niet meer zo. Volgens mij heet het nu de Twente-rand-courant geloof ik. Maar goed, dat doet het niet zo verschrikkelijk toe En die mocht ik dan uh, rondbrengen. En dan, uh, zo, dan kwamen ze hem op donderdagmiddag uh, brengen met de auto en dan kreeg je zo'n heel groot pakket en dan had ik een lijstje gemaakt op de computer en dan wist ik precies zeg maar, in welke volgorde wie er wel en wie er niet de krant moest want er was geen uh, krant, daar moest je echt op abonneren als je die wilde hebben, dus niet een gratis krant dus je kon niet zomaar bij iedereen een krant door de brievenbus heen mikken je moest echt huis nummer 13 wel huis nummer 15 weer niet en dan uh, zo verder, en dan die wel, die wil die, die niet, die niet, die niet, die wel zo had je dan een hele reeks en dan had ik dan op een briefje geschreven welke huizen dan uh, wel en welke huizen dan uh, niet een krant moesten en op een gegeven moment had ik dat zo vaak gedaan... dat ik het gewoon uit mijn hoofd wist. En, maar ja, dat soms veranderde ook wel eens wat. En dat was dan heel irritant. We hadden mensen hun abonnement opgezegd... of er waren mensen die kwamen er dan weer bij. En uh, nou, dat ging dan de eerste weken weer mis. En nou, dat waren dan de problemen van, uh, van jou als krantenwijkbezorger. En het mooie was dat er ook een, uh, um, een, uh, uh, een bejaardentehuis bij zat. En dan, nou, dan kon je er gewoon door al die uh, hokjes... Kon je, dan, uh, kon je dan gewoon al die dingetjes ingooien. Je hoeft niet eens te lopen. Dat was echt super easy. En die bejaarden die stonden dan al klaar uh, bij, de, bij de brievenbus omdat ze een krant wilden hebben. En uh, op oud en Nieuw of Neemt Kerst. De dag van Kerst ging ik dan altijd rond. En dan bracht ik ze wel echt gewoon rond door het, uh, het bejaarderhuis. Dan mocht ik van de, van de verzorger staan, mocht ik uh, naar binnen toe. En dan mocht ik al die kamertjes langs. Om, uh, en die hadden bijna allemaal zo'n krant. Nou, echt, dan had je een vet potje. Dat was niet normaal hoeveel. Die waren vrijgever. Die waren al lang blij dat er een keer uh, yeah, iemand langs kwam misschien. Of zo. Dat weet ik. Ja, maar het is echt niet normaal hoeveel geld daar binnen uh, binnenhalen. Nou, en zo uh, verdien, verdien ik dan mijn eerste centjes. En later ben ik uh, er ook nog bij gaan schrijven. Dus, uh, nou ja, ook bij de krant, hè? ook bij de Friesfeest. Goed, wat is jouw eerste baan? Ik hoor het graag van je, 0801-121. We hebben al wat mooie, mooie berichten gehad, maar nog niemand in een krantenwijk. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat vroeger deed, jouw krantenwijk. Of je dan vroeg op moest of dat je een middagkrantje te pakken had. Dat kon ook, dan had je een leuke baan. Hè. De ochtendkranten waren wel verschrikkelijk. Ik kan me nog herinneren dat je op een gegeven moment de Telegraaf nieuwe bezorgers nodig had. En die gingen dan adverteren dat je een gratis mobiele telefoon kreeg bij de Telegraaf. Dus als je hem ging bezorgen, hè, dat je hem, kreeg je een, een mobieltje... En er was dan zo'n uh, zo uh, oude Nokia, geloof ik, of zo, die iedereen dolgraag wilde hebben. En zij hadden dat dan. Dus uh, het enige wat je dan moest doen is ja, die krant een jaar lang bezorgen. En dan had je dat mobieltje. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar ik heb er wel heel lang over nagedacht. Want ik dacht, ja, ik wil toch wel dat mobieltje hebben. En uh, dit is dan mijn manier om hem te krijgen. Uiteindelijk gingen volgens mij heel veel klasgenoten dat doen. En, uh, en, en een telefoontje ging ook vaak kapot. Dus die waren toch wat minder tevreden. En ja, je moest toch een jaar lang die krant bezorgen, elke ochtend. Het was een teringetje vroeg natuurlijk telegraaf moest altijd om 6 uur in de bus liggen. Dus het uh, was niet zo'n hele goede aanbieding voor, uh, voor de werknemer, in ieder geval. Voor de werkgever was het wel heel handig. 0800-1121, 0800-1121. In de tussentijd, even dit. Uh, ik weet niet of jullie ook genoten hebben van, uh, van één bepaalde man in het bijzonder. Met, uh, met Olympische Spelen. Ik zat het zo een beetje aan te kijken en we hadden echt een toffe week. Het was echt een hele goede week. We hadden. Uh, uh, hoe heet die, duurt ook weer? Epke's Honderland hadden we. En uh, volgens mij staat Ranomi Kromi-Jojo ook nog net in deze weken uh, dat we goud wonen. Kijk even vandaag. Nee, wordt, uh, wordt negen geschreven. Oké. Okay. Niet Ranomi, maar wel. We hadden goud voor de hockeyvrouwen. Nou goed, zilver dan voor de hockeymannen ook goed. Maar het was echt een topweek. En één persoon binnen die top Olympische Spelenweek. Ja, die sprongen toch wel een beetje boven uitvonding. Dat was uh, Jurandi Martina. Dat is een hardloper en uh, nou, die gaat echt als een maloot door die bocht heen. Dat is echt snel is hij. Alleen gewoon ja, tijdens deze spelen net niet snel genoeg voor de absolute top. Hij zat al in de, in de finale telkens en dat was knap al. Dat was wel goed dat hij erbij was, dat was prima. Maar hij kon het net niet waarmaken. Net geen medaille dat was wel jammer. Maar dat vond Joran zelf niet zo heel erg hoor. Die had echt de tijd van zijn leven en er was alleen, hij was alleen maar blij man. En dat was echt, die jongen heeft zoveel positiviteit in zich. En, uh, en ik, zat, ik zat ook naar, uh, naar, uh, naar collega Domien te luisteren van 3FM. En die had het er ook al over dat hij zo ontzettend positief was. En ja, dat je echt een beetje het gevoel dat je wat geleerd hebt. Uh, tenminste, ik had dat gevoel wel. Dat je echt denkt van, ja, maakt eigenlijk allemaal niet zo heel verschrikkelijk voor uit Want uh, uh, uh, of je nou wel of niet wint, als je maar naar je zin had. En hij heeft gisteravond ook weer gelopen met de Vette Dus met drie vrienden. En toen werden ze zesde of zeven of zo. In ieder geval, ze wonnen niet de wereldrecord voor Jamaica. Maar verder was, uh, was het voor Nederland niet zo heel succesvol. En dan denk je van, nou, dan zou die Martina wel de pas in hebben. Maar nee hoor, moet je eens kijken. Ja, ja, zeker. Ik ben altijd blij. We hebben onze best gedaan en ja, zesde in de finale. We hebben bijna hier niet gekomen en dan toch die finale gehaald. Zesde gehaald en de nationale record in de semifinale. Ja, beter kon het wel, maar we zijn heel, heel blij. Dat is toch prachtig, hè? Als je zo in het leven staat... dat het allemaal niet zoveel stukje voor uitmaakt, dat je gewoon zesde of zeven of achtste wordt. Ach, dat je denkt, prima, ik heb een leuke tijd gehad. Op naar het bier. Sta je goed in het leven, denk ik. 0800 1121 voor jouw eerste baantje. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. To be happy.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 Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me and make you happy. Don't worry. Be happy.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 Don't worry be happy Don't worry be happy Don't worry be happy Don't worry be happy Don't worry Don't worry be happy Don't worry Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Ik ben blame, Ben blame, can't even klagen. Ben blame. Ja, het is een pass, whatever it is. <coughs> don't worry, be happy. Don't worry, be happy, Bobby McFerrin. Leuk vindje. Ja, Ben blame zo um, het, Heb jij ook uh, Nathalie is van de, van de regie? En uh, we zitten zo een beetje samen de tijd uh, te doden. <laughs> <tot, tot, totdat het 7 uur is en we weer het bed in kunnen duiken. Niet samen trouwens. Nee joh. <laughs> ik moet er even bij is <laughs> Straks word ik aangeklaagd. Uh, heb, jij, uh, heb, jij, heb jij ook een, een positief gevoel bij Jorani Martina gekregen? Of had jij Want jij maakte altijd Nathalie ja. Straks ook weer na zes uur. En had jij, uh, was Jorani Martina ook voor jou de atleet van deze Spelen, of was het toch nog een andere Nederlandse atleet... die, die, die nog net iets meer positiviteit naar boven bracht ja, bij jou? Ja, ik heb daar wel over nagedacht. Want ik ging weer een natte liefde maken deze week natuurlijk. Mm -hmm. De allerlaatste. En ik dacht, ja... Er zijn eigenlijk zoveel, zoveel sporters die er voor mij echt uitsprongen. Die, die het zo fantastisch hebben gedaan. Dus ik kon niet kiezen. Maar je had tranen in je ogen bij Ebke. weet ik nog. Ja. Want dat twitterde je, je. Maar was het echt zo? Had je echt tranen in je ja. ogen? Je ja. had echt met, met, met waterige ogen op de bank. Je. Ja. Ja. ja, het was gewoon zo mooi. En dat commentaar natuurlijk van Hans van Zetter erbij. dat ja. maakt het nog extra mooi. Ja. En ik heb, ja, het was echt fantastisch. Maar ik heb er ook echt een beetje naartoe geleefd omdat ik, ik had die week had ik namelijk een natte liefde voor Epke Zonderland gemaakt. Dus oh, ja. ik heb al zijn interviews gezien, weer nog een keer. En uh, uh, die oefening uh, die hij in de, voor, in de kwalificatie deed. Die kon jij dromen? Ja, ik wist gewoon wat hij moest doen. En <lacht> hij deed het gewoon allemaal. Het ja. was echt zo, ja, dat is heel ja. mooi. Uh, straks uh, na zes uur een nieuwe natte liefde. En dan hebben we een soort compilatie is het geloof ik. Of, een soort, of, de, of het is wel nieuw gemaakt, maar het zijn met jou ja. top, top drie uh, favoriete uh, atleten of zo. Het is meer een soort terugblik. Um, op, de, op de hele sportzomer, of eigenlijk vooral op de Olympische Spelen. Ja. Um, en daar komen mijn hoogtepunten een beetje voorbij. Nu weet ik dat jij een enorme sportliefhebber bent, maar heb jij een beetje genoten wel van de sport? Zomer, want we hadden het begon me toch een paar tijd slecht, joh. Het, met, het begon met mopperende, mopperende voetballers. Die ja. ik echt, ik kan ze niet meer lucht of zien. Echt, echt. Ik nee. ben er zo klaar mee. En daarna kwamen de wielrenners. Die waren gewoon vrolijk. Maar die konden gewoon niet fietsen. En uh, <laughs> ja, toch? Nee. Is, ja, die deed het gewoon heel slecht. En nu, en nu met de Olympische Spelen hebben we het natuurlijk goed gedaan. 20 medailles. Hartstikke knap. Heb je ervan genoten? Ik heb er echt heel erg van genoten. Maar dat komt denk ik vooral doordat het einde zo goed was. Mm -hmm. Want inderdaad... Ja, het zou maar omgedraaid zijn, zeg. Ja. Dan ging het uit met een als een nachtkaars. Ja. Anders had het, was ik niet zo blij geweest, denk ik. Weet je wat ik wel echt stom vind? Dat dus uh, uh, uh, hockeyers en hardlopers en uh, zwemmers, uh, turners... die kunnen allemaal gewoon een fatsoenlijk gesprek met, met iemand voeren... en die kunnen allemaal gewoon zeggen van... Zo, zo zit het en ja, ik ben wel tevreden, ja, ik ben niet tevreden... en... Uh, Goh, nee, die kritiek, dat klopt eigenlijk wel en het ging gewoon niet goed. Terwijl voetballers dan zeggen, ja, <laughs> ja, de oh, moet je bondscoach vragen. Vind ik echt, denk ik echt, die hebben echt gewoon, die zijn, die zijn gewoon een beetje ja. stom of zo dat is denk waar. ik. Ja. ja, het is echt een soort andere, andere mensen. en die nemen zichzelf veel te serieus. Want als je kijkt mm. naar. Uh, Ranomi bijvoorbeeld. Die kon echt, uh, die was alleen maar aan het lachen. Die won ook natuurlijk alleen maar. Dus uh, misschien ook wat makkelijker. En we hebben het nog steeds over baantjes. Um, en geen uh, baantje zwemmen, maar uh, je eerste baan die je hebt gehad, Die eerste werk. Wat was die van jou? En krantwijk. Een krantwijk, ja. ja. ja, ja de krant. Hoe heette de krant? De krant heette De Nieuwe Meerbode van de gemeente De Ronde Venen. Kijk, dat lijkt mij een leuke krant om te lezen nu al. Uh, waarom? Nou, de, omdat daar waarschijnlijk in staat uh, uh, wat er allemaal in jouw straat is gebeurd. Nee, ja, nou ik ja, hou ja. heel ja. Al, echt, region, Regionaal, <laughs> lokaal nieuws fantastisch. Koe in de sloot en zo, ja, dat soort dingen. Tuurlijk, ja. Ja, ik las hem eigenlijk nooit. Alleen ik vond het vroeger altijd heel leuk om alle advertenties te lezen dus oh. van de koop. Uh, oude fiets. Of uh, doos met barbies ofzo. Dat vond ik heel leuk. En ging je dan ook langs? Maar die mensen. Nee, maar ik vond het gewoon leuk om te kijken wat, uh, wat die mensen gewoon kwijt hebben. Ja. Dus jij ging dan uh, op zaterdagmiddag sloeg je de krant open nee, kijken meteen. wie er een doos barbies te kopen had. En dan dacht je, goh, een doos barbies. Ja. <laughs> en hoe deed je dan met bezorgen? Had je, een, had je ook een vast systeem? Dat je... Uh, uh, dat je een bepaalde ronde had of deed het allemaal door elkaar heen? Had je iets bedacht om het jezelf makkelijk te maken? Nou, ja, die krant die moest gewoon overal door de bus, behalve bij de mensen die nee-nee hadden. Oh ja, dat is makkelijk hè? Dus ik, ja. ja, in mijn vak, hè, het, het, het, het betaalde, betaalde krantenvak, dus dat je echt gewoon betaalde kranten uitdeelt, waren jullie echt de losers. <lacht> ja, die mensen die echt gewoon zomaar kranten door de, door de bus heen konden mikken. Dat kan iedereen. Lekker makkelijk. Toch? Lekker makkelijk. Ja. Ja. Maar, en kon je dan wel langs de, langs de deur als het kerst was? Ja. Ja, dat maar wel. Maar daar verdiende je echt nog veel meer dan ja. in het hele jaar. Ja, dat ja. is, wel, ja, dat is wel, wel het voordeel. Maar bij, want, en, de, de, bij ons, de familie Iking, gaf nooit, gaf nooit geld nee, aan mensen die... Uh, jawel, wel een uh, Telegraaf en, en wat we hadden. Tubantia hadden we ook uh, de, die krant Dus zeg maar de, wat we echt zelf graag wilden. En de regio ja, misschien de, de, de meerbode variant in Twente ha, gaf we misschien nee. ook wel. Daar waren we ook wel blij mee. Maar folders... Jongens, die folders. folders ja, nee, nee ja, daar moet je maar geen folders doen. Ik bedoel, dat is nou eenmaal de, cons de consequentie. Volgens mij verdien je meer geld als je folders gaat uitdelen, maar dan mag je niet langs de deuren. Want nee, je nee, hoort er gewoon bij. Ja. Ik zie wel eens mensen met. Uh, uh, dan, als je folders. folders worden steeds groter. Tegenwoordig krijg je een telefoonboek aan folders als je, als je geen nee-nee-sticker hebt. En dan zie je, uh, <kliek> zie je uh, uh, uh, moeders met hun dochters zo'n winkelwagentje voor zich uitdouwen. <laughs> met zo'n enorme lading folders erin zitten. En dan denk ik echt... Oh, dat is toch een treurigheid, zeg. Dat je gewoon, uh, dat je gewoon met zo'n winkelwagen de deur langs moet. Dat is echt verschrikkelijk. Hé, hey je hebt superveel bellers. Echt? Ja, dus uh, je, je, dat? je moet oh, er naar dan je Moet dat? dan ga hopen. ik even opnemen. Ja. Okay. Pak anders lijn. Als ik lijn 3 pak, pak jij lijn 1. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Lijn 3, goedemorgen. Dag, met Tom. Hé, hey, Tom. Goeiedag. Tom. Nou, ik heb uh, wel een uh, krantenwijk gehad. ja. Een betaalde krantenwijk Kijk. in de jaren zeventig. Ja. En dat um, begon midden in de winter. En het lag vol sneeuw. En ik dacht, uh, ik ga hem lekker op mijn Solex uh, rondbrengen. Want het was een hele grote route. Want het was een, een katholiek dorp in Brabant. Mm -hmm. Ik moest de Pollerskrant rondbrengen. Ja. Yeah. En iedereen had daar de Eindhoven's Dagblad. Um, dus ik moest een enorm stuk rijden elke dag... Maar dat viel Reuze tegen, want die zo leeft, trok dat helemaal niet met die, met die sneeuw. Ja. En um, dus ik moest uh, alles fietsen. Oh, en, dan, en ja. dan worden die afstanden langer en langer, hè, in je hoofd? Ja, nou ja, ik moest, moest er wel aan wennen. Ja. En, en dan ook nog eens zeven kilometer naar school, dus het was echt wel, uh, echt wel pittig. En dan moest je voor school moest je die kranten uitdelen, toch? Nee, we gaan. Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk, als je er zo over nadenkt, is het eigenlijk een, een, een, een doodvermoeide baan. Want je moet ook inderdaad nog een beetje kunnen concentreren op je schoolwerk. Het is echt wel zwaar, eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Het viel wel tegen, want ik ben wel vrij vaak op school in slaap gepallen. Ja, omdat je gewoon de moe was. Want hoe laat moest je dan opstaan? Een uurtje of half zes of zo? Of, of ja, nog nou, eerder? Zes uur. Ja, ik heb het wel een beetje op weten te rekken, maar <laughs> uh, ik moest wel om zes uur het bed uit. Ja, want je kunt ook niet om, om half acht die, die, die krant door de brus heen mikken, want dan gaan mensen klagen natuurlijk, hè? Ja, in het begin waren er wel een paar klagers, maar op een gegeven moment waren ze er wel aan gewend. En toen ja, het werd het wel geaccepteerd. Maar. <laughs> je hebt gewoon er, op... waren, er waren ook mensen die woonden echt heel ver. En daar heb ik toch wel voor elkaar gekregen dat die een uh, postabonnement kregen. ja. Maar uh, ja, ik moest het echt het hele dorp door. Plus alle buitengebieden. Want de linkse mensen met, uh, met de volkskant, die woonden allemaal in de buitengebieden. Ja, die wonen in de grote huizen natuurlijk. Ja, ja. <lacht> omgebouwde boerderijtjes hè, Ja, dat ook al. zwemmatje in het einde, heerlijk. Ja. En, en, en wanneer ben je ermee gestopt? Ik heb daar ik heb twee winters gedaan, twee winters met sneeuw. En één zomer. Ja, en dan zul je natuurlijk ja. zien dat juist die winter dat jij bent gestopt. Uh, was het uh, 15 graden en, uh, en een waterig zonnetje? Nou, nee, nee, nee, nee. Toen, toen was het ook weer een hele zware winter. Mogelijk. Toen ben ik er meegekapt. Ja. Toen was het na de winter ben ik meegekapt. Ja, gekapt. Eigenlijk. <laughs> je had beter voor de winter kunnen stoppen eigenlijk, hè? Ja, maar, maar ja. Dat, dat... Dat, weet je, dat wil je dan ook weer niet. En had je dan ook wel eens... dan, Want je, je, ging jij ook nog langs de deur hem tijdens de kerst... dat je even wat extra geld... Nee, uh, om... nee. nee? Dat, dat, dat, ja, ik kreeg wel die... Uh, je kreeg dan uh, speciale kaartjes van de krant... dat ja. je dat uh, kon afgeven, maar dat was me eerder na. Echt waar, joh? Want dat, juist als je zo ver moet fietsen... zou ik denken van, uh, nou dat doe ik al eventjes. Ja, maar op een of andere manier. Uh, ja, ik vond. Uh, ik krijg mijn 30 gulden per week van de krant. En uh, ik ga niet bedelen bij de, bij de abonnees. Nee. De, de, de, de, de krantenbezorgers zoals jij. Dat waren wel. ik, ik, ik zei net tegen Nathalie. Dat de, de, de mensen die dan de, de gratis krantjes door de bus heen mikten. Dat waren dan de, een beetje de loestjes. Nathalie ja. natuurlijk niet, maar anderen wel. En, uh, en, en, en ik zat daar dan tussenin met mijn regionale krantje. Maar de, de echte ochtendkrant. Bezorgers, Telegraaf, Volkskrant, dat waren wel echt de bikkels. Dus wat dat betreft uh, was je wel, uh, hoorde je wel bij het, bij het elite-korps van, uh, van de krantenbezorgers. Ja, dat dus ging ook allemaal ongemerkt aan mij voorbij, maar ik had helemaal geen referentie. <laughs> ja, maar, uh, en je was natuurlijk hartstikke ja, ja, slapig de hele dag. <laughs> <laughs> ja, je lag de hele dag te suffen. Dus <laughs> als je het al wist, dan maakte maak je het niet mee, dan lag je heel in bed. Nee. Nee, nee, nee. Goed, hey, dankjewel he, voor het bellen. Nee, ook uh, wat Jurandi wat betreft heb ik ook ontzettend, ik heb totaal uh, de hele Olympische Spelen niet gevolgd, maar Jurandi ja. vind ik echt een schatje. Goed hè, wat een, wat ja. een, dan krijg je toch, een, dan krijg je toch een, een, dat je, ja, dat is toch heerlijk, als je zo'n man, uh, als, je ja. daarmee, als je daarmee, uh, de, als, als dat je levensinstelling is, dat je gewoon positief in het leven staat, fantastisch, ja. als, als je dat gewoon ja. vol kunt houden. Na, na Mauro is hij volgens mij de nationale knuffel <laughs> ja Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Hé hey, Tom, dank je tot later weer. Uh, dan gaan we naar de Seco, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat was jouw eerste baan? Douanedeclarant in de haven van Rotterdam. Dat was jouw eerste, eerste baan, douanedeclarant? Ja, Vakantie, vakantiebaantje. Oké. Okay. Was dat moeilijk? Dat klinkt wel als een, als een verantwoordelijke job. Nou, het leuke was, ik moest een olifant inklaren die daar naar een circus ging. Ja. Maar ik ga je met papieren naar zo'n schip toe. <laughs> ja die komen met een schip aan. Maar ik dacht, ze houden we voor een gek. Dus ik ben naar een caféetje gegaan. Ik heb ik, lekker zitten pimpelen tot vijf uur, ben ik naar mijn werk teruggelopen. Bleek er nog echt een olifant te staan. <lacht> die was daar binnen uh, verscheten. En die had jij ja, dat, had moeten checken of dat... Uh, wat, wat moet je dan eigenlijk doen bij zo'n olifant als je hem in moet klaren? Kijken of die bolletjes oh, ja. heeft. naar kijken. Bonnetjes laten aftekenen. En dan uh, komt er een vrachtwagen om het bezig op te halen. Oké. Okay. En ja, heb je dat... Stond er echt een olifant. Ja. <laughs> <laughs> heb je dat nog kunnen doen dan? Nou? Want jij uh, zat lekker in het, uh, in, het, in het havencafé natuurlijk. Nou, ze dus hebben hem dus zelf opgehaald en ingeklaard en ik kreeg al wat later natuurlijk ja. ja, nee, maar en verbaalde hij niet ook heel erg. Want dat is, bedoel, ik kan me voorstellen dat, ja. uh, dat als je zoveel ze container hebt gezien, dan is het op een gegeven moment denk je ook van uh, leuk geweest. Maar als je een olifant voorbij ziet, uh, komen schuiven, dat is toch wel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. ja. Die, die gaat in een, in een soort met een en dan, uh, en, dan, uh, en dan uiteindelijk komt hij aan bij de in de haven en dan moet je hem... Uh, wat moet je dan precies doen? Dan moet je kijken of alle bonnetjes kloppen of, of het allemaal ja, wel klopt of, of, of, ja. of dombo staat, wel echt dombo is. Er staat een soort van dieplader als veewagen. Deze beest heeft natuurlijk 7.000 kilo. Nou, en dat moet dan naar de circus gebracht worden. <laughs> Kwamen er en... nog meer dieren achteraan? Tijgers en zo en herten? Nee. Nou, nee. oh, dat niet. Dit was. was het. Ja, dat was een nieuwe olifant. Vond je het een leuke baan, dat uh, doelaande declarant? Ja, aan een dat is een leuk werk, ja. ja? Het klinkt wel, ook wel spannend of zo. Dat je. Is het ook. Ja, ja. Je, je weet toch niet wat je voorbij. wat, wat, wat Kwamen de gekke dingen voorbij? Nee, dat was het ongeveer. Dat was trekstelijk meegemaakt. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik ook wel. Zie ik, als, als een olifant nog niet het gekst is wat je mee hebt gemaakt. dan, euh, dan, heb je, dan, heb je, dan zou ik ja. er nooit meer stoppen. Nou, nee, ik had daar een vrouwelijke collega. die was stewardess geweest. Oké. Okay. En die was aan een nogal morgen kant om zo maar te zeggen. Ik kan even de radio uitdoen. Wat, wat kreeg je? En uh, die was nogal aan de mollige kant, die I stewardess. Ja. Yeah. En, en die was dat uitgekinkeld op een of andere manier. Maar die moest een keertje met hele chique zakenlieden in het vliegtuig. Een van die zakenlieden die vroeg aan haar, sinds wanneer hebben wij boerinnen als stewardessen, Waarop zij terug in zijn vee vervoeren, meneer? <laughs> <laughs> dus kreeg een kokje wat eigen delen. En terecht ook, en terecht. Oh, nou, dat was het. Ja. Klinkt altijd een leuk. En, en je, heb je dat lang gedaan of, of uh, een jaartje? Een jaartje. En daarna ben ik gewoon voor de klas gaan staan. Oké, okay. heb je er ooit spijt van gehad dat je ermee bent gestopt? Nee. Nee? Je hebt niet zoiets van dit wil ik wel, uh, hier wil ik wel mijn beroep van maken voor, voor vast. Nee hoor, helemaal niet. Wat, en welke, wa, en wel, wat voor klas sta je voor? Ik heb ik heb nu al tien jaar mee opgehouden, hm. door andere dingen. En daar wil ik er even bij laten. Oké. Okay. Oké, okay, nou dat mag, dat mag. Alsjeblieft. Hé hey Zinko, dankjewel en uh, uh, droom lekker over de olifant. Dankjewel. Da. <laughs> Oké, okay, het is iets hè. Uh, uh, dat was het zo meteen, hebben, omdat dit een uh, bijzondere uitzending is. Um, ook een bijzondere crack for play. Dus normaal gesproken doen we dat altijd met, uh, met prominente Nederlanders. En dan kiezen we altijd zelf uit wie wij prominent genoeg vinden voor ons lijstje. En deze keer hebben we een soort samenvatting gemaakt van uh, de mooiste liedjes en de leukste verhalen. En dan, uh, nou, dan heb je uh, verhalen van Konrad uh, Maas of van uh, Dione de Graaf, of Mart Smeets, hè. Hashtag de Mart, die hebben we ook. Tim Knol, Winfried. En we hebben Jan Koijman. Dat is die, die mooie boy die ook allemaal mooie liedjes heeft uitgekozen. Nou Die hebben, gaan we allemaal nog even in de herhaling gooien. Liedjes van hen die zij hebben uitgekozen. En mooie verhalen daarbij. Uh, mocht je nog iets willen melden, melden over je eerste baan, dan mag dat ook. En straks, na zes uur, daar um, ja, ben ik wel echt heel blij mee. En ook wel een beetje trots op. Mag ik hoogst bellen met Hans van Zetten? Dat is die man die, die, die, die, ja, die was echt, die werd helemaal lirisch, van, uh, van, uh, van Epke Zonderland. Ik kan hem even laten horen, over, uh, over, uh, uh, of, ik, of ik zo snel kan vinden, maar die man werd helemaal lirisch. En dat was echt, ik vroeg me af op een gegeven moment, wie is nou een grotere held? Is dat Epke of is dat toch Hans van Zetten? Ik ga helemaal uit dak. Hij ging helemaal uit zijn dak. En, uh, en ik mag hem straks bellen, want hij mag vanavond de slotceremonie uh, becommentariëren. Samen met Dionne de Graaf. En dat is toch wel mooi om hem een keer te, te mogen spreken.